Want meneer Koning. Is Wichtbold ziek? Ja. <tie> heb je de sleutel van de kluis? Die heb ik, ik gooi hem naar beneden. Bent u daar? Ja. Daar komt ie. wel. Grauw is uw hemel en stormig uw strand. Pompadapom, -pom, pom. Toch heb ik innig uw lief, o oh mijn land. Morgen. Dag Joop. Is Gijs nu al terug? Hij is gesignaleerd door een buurvrouw. Hij zit inderdaad in de tuinen. Moet je hem dan niet vangen? Waarom? Want hij daar te eten krijgt. Ik zou hem vangen, geloof ik. Niks hoor. Mijn piste die de boel onder. Ik ben blij dat ik hem kwijt ben. Blijf wat gij waard, toen geblonk als een bloem, pomperpom, pom. Land mijn vaderen, mijn lust en mijn roem. Dag, Alt. Joris is dood. Joris, de hond van Mia? Mm. Hoe is dat gekomen? Pleus! Gaat het zo gauw? Mia heeft hem laten afmaken. Is Mia er al? Ze heeft zich ziek gemeld. Ze heeft de hele nacht niet geslapen. Dat zal een klap voor zijn. Reken maar. Is dat de eerste kaart van de Atlas? Ja. Hm. En hoe verklaart hij dat nou? Geen idee. En wat de donkere toekomst bewaart, wat uit haar zwangere wolken ook worden... ...lauren behoren aan het vlekloze zwaard. Land eens het vrijst en gezegendst der aard. Dag Maarten. Aline. Aline. Dag wat. Is dat de kaart van de Europese Atlas? Ja, dat zijn wij. Daar is haast niets van te zien, hè? Als je dat vergelijkt met onze kaart had... Weet je nog wanneer die kaart van ons gepubliceerd is? 1969. Uh, 1970, elf jaar geleden. Die van ons, hè? Uh, heel wat genuanceerder. Wie heeft die kaart dan vereenvoudigd? Zijn er. Eigenlijk ontzettend Duits, hè, zo'n uh, Europese kaart. Je ziet die tekens vanuit het centrum van Europa opmarcheren naar de randen. Weet je dan dat die Europese atlas eigenlijk een Duitse onderneming is? Ongetwijfeld. Net als de Europese gemeenschap. Ze zijn allebei een product van het nationaal socialisme. Dus je vindt het eigenlijk niet eens leuk dat die kaart er is? Nou, niet, niet leuk. Het, het, het interesseert me niet. Ik interesseer me alleen voor mijn eigen land. Europa interesseert me geen ene moer. En Frankrijk dan toch? En overheen? Dag Mark. Stoor ik? Nee, sturt niet. Is dat een kaart van de Europese Atlas? De kaart van de jaarvuren. Interessant. Ik kwam eigenlijk voor jou. Heb je even tijd? Ga zitten. Nee, nee, nee, gaat zo wel. Uh, wou jij dat onderzoek van Rie nog in de vergadering brengen? Tuurlijk. Tegelijk met dat van Frits, als ze een probleemstelling hebben. Uh, mag ik daar nu al wat over vragen? Ga je gang? Ja. Waarom moet je eigenlijk ook de boedelbeschrijvingen doen... waar geen muziekinstrumenten in zitten? Omdat wij ons niet voor de mensen zelf interesseren, en ook niet voor muziekinstrumenten, maar voor groepsgedrag. Het gaat erom vast te stellen hoe groot de barrières tussen de verschillende groepen zijn en waar de grenzen precies lopen. Of, anders geformuleerd, het interesseert ons hoe muziekinstrumenten zich in de loop van de tijd in de maatschappij verspreiden. Welke wegen ze volgen, waar de verspreiding hapert en waarom. En als Ries zich nu voor de muziekinstrumenten zelf interesseert, kan het toch interessant zijn om te weten of de piano populairder is dan de viol. Alleen als ze gekoppeld worden aan groepsgedrag. Nou, ik weet niet of ik dat wel begrijp. Het spijt me. Um, een voorbeeld. Het, het huisorgel en de viool. Ik kan me voorstellen dat je het huisorgel overwegend aantreft bij bepaalde religieuze groepen. Gereformeerde, gereformeerde bonders, christelijk gereformeerde. En dat de verspreiding van de viool en de fluit samenvallen met de opkomst van het socialisme. De Kweeklingenbond. Dat interesseert ons. Wat is de sociale bedding van die instrumenten? Dat moeten we uitzoeken. Ja, en hoe wou je dat dan bewijzen? Daarvoor heb je de ruimtelijke verspreiding, de burgerlijke stand, de kerkelijke registers, de beroepsaanduidingen. Maar dan ook van iedereen. Ook van mensen die zo'n instrument niet hebben, anders weet je nog niks. Ik begrijp ik. Dankjewel. Je zou dat eigenlijk eens moeten opschrijven. Uh, ik dacht dat ik het niet anders deed. Die is door Rie gestuurd. Ik zal nog eens met hem moeten praten. Denk je dat het helpt? Het zal toch moeten. En dan te bedenken dat het me allemaal geen mythe interesseert. Hebben jullie dat ook, dat de bandrecorder het zo vaak niet doet. Last kijken. Wanneer heb je de laatste batterijen in ja, Dat heeft Klaas gedaan, vorige week. Klaas! Doen jullie dat dan altijd zelf? Dat is wel veiliger. Sparboom in de bocht. Dat kleine batterij, kijk, met kurk vastgezet. Zou dat een reden zijn? Ja, die heeft natuurlijk ergens voor een potprijsje op de kop kunnen tikken. Ik denk het. Omdat hij gehoord heeft dat we moeten bezuinigen. Ja. Ja. Ik zal er wel met hem over praten. Of heb je hem meteen nodig? Hm, voorlopig niet, maar ik wil het ook al doen. In dit geval kan ik het beter doen. Vrouwen neemt hij sowieso niet serieus. Is de Europese Atlas verschenen? Althans, de eerste aflevering. Ja, nou, wat geweldig. Nou, zou je er eigenlijk moeten trakteren. Dat is toch een mijlpaal... Hoe lang hebben jullie daar niet over gedaan? 25 jaar? Eigenlijk 45 zelfs, want we zijn er voor de oorlog al mee begonnen. En wat kan je daar nou uit opmaken? Dat weet ik nog niet. Daarvoor moet ik eerst het commentaar lezen. En dan trakteer je? Tegen die tijd ben ik jarig en dan trakteer ik. Maar is dat nou wel wetenschap wat hier gedaan wordt? Natuurlijk is het geen wetenschap. Dag meneer Koning. Dag, meneer Spijgerboom. Ik heb u in tijd niet gezien. U bent toch niet ziek geweest? Ik was er toch wel, hoor? Omdat ik u nogal eens zag als u naar huis ging. Maar u gaat tegenwoordig misschien wat vroeger. Nee, ook niet. Maar ik hoor u vaak wel. We zullen elkaar op een haar naam missen, of iets? Dat kan gebeuren. <tus> iets anders. De bandrecorder van uw afdeling. U herkent hem. Ik heb hem onlangs nog in orde gebracht voorzien. Maar... Toen waren de batterijen al na een uur leeg. En ik denk dat ik wel begrijp waar dat aan ligt. Die batterijen lijken me niet helemaal berekend voor hun taak. Dat komt. Het is maar een klein winkeltje. En de batterijen van u hadden ze toevallig niet in voorraad. Het zou het toch niet beter zijn om ze in dat geval in een andere winkel te kopen? Dat kan. Maar hier zijn ze altijd wat goedkoper. En mevrouw Bavelaar klaagt altijd al dat het allemaal zo duur wordt. Maar in dit geval is goedkoop duurkoop. Daar... ...hebt u gelijk in. Wat doen we nou? Ik zal er nieuwe inzetten. Als je nog een kop thee wilt... ...er is nog. Ik heb al thee gedoken. Dan drink je er nog, hè? We hebben het over de bezuiniging. En? Wat is de conclusie? Als ze nou beslissen dat de jongste op de afdeling wordt ontslagen... ...dan ben ik de kloos... Hij is weer bang voor zo'n hachje hoor. Ik denk niet dat ze dat beslissen. Waarom kunnen we dan niet gewoon allemaal wat inleveren... als we moeten bezuinigen? Dan hoeven ze niemand te ontslaan. Oh. Zou ik wel voelen, maar dan krijg je de andere afdelingen niet in mee. En als ze nou eens op de afdeling een potje maakten? En dan met ze alle gerden dienst nemen. Dan heb ik nog wel een werkje voor je, Wiggelaar. Doe jij deze week de mappen, maar... <lacht> <lacht> <lacht> maar lopen we echt geen gevaar, denk je? Zoals nu staat, zullen dus ze eerder een afdeling of het bureau sluiten. Maar ik zie dat niet zo graag gebeuren. Daar gaan jaren overheen. En als we nou zouden aanbieden om tegen een veel lager salaris te werken? Ja, wat bedoel ik nou? O op, op bijstandsniveau, bijvoorbeeld. zou ik wel vervoelen. Nou, dan is het toch opgelost? Je zou ook tegen het hoofdbureau kunnen zeggen: hoeveel moeten we inleveren? En dat naar evenredigheid omslaan. En hoeveel zouden we dan overhouden, denk je? Daar ga ik er natuurlijk vanaf. Want Klaasje verwacht een baby. Nou, wij moeten zeker voor jouw kinderen zorgen. Niks hoor, daar denk ik niet over. Daar moet je maar geen kinderen maken. <lacht> <lacht> Sien, wil je een kop thee? Nee, dank je. Ik ga nu alweer vroeger naar huis, want ik heb dus de middag niet gepauzeerd. Kijk eens. Daar hebben we maten. Die komt ons verlossen. Dag, Gabi. Dag, Dieke. Huh? Kun je er niet in? Ik ja, dacht zeker dat we hier voor ons los stonden. Nee, maar jullie zijn vroeg. Wie jij bij de telefoon gaan zitten tot de Fries komt, Gabi? Zal ik ook maar vast koffie zetten? Als je wilt. Gijs is dus weer terug, hoor. Is Gijs weer terug? Toen ik gisteren thuis kwam, zat hij voor de deur. God, wat fijn. Ik begrijp nog niet hoe hij dat klaar heeft gespeeld. Want het is een enorme sprong. Maar ja, Hij is er tenminste weer. <hijf> hoe was het met hem? Toch wel vermagerd, hoor. Ik heb hem zijn lievelingskostje gegeven en dat was zo weg. En nu? Hij komt er niet meer uit. Heel goed. Met koning? Met Bart de Rode. Bart? Heb jij Gaby gevraagd om in de loge te gaan zitten? Tot de Vries kwam. Maar de Vries is met vakantie. Dat is vervelend. Ja, want ik heb haar nodig. Ja, ja, uh, uh, Ik zal zien wat ik eraan kan doen. Dank je wel. Dag, Lien. Heb je gisteren nog wat gevonden op het Rijksarchief? Ja, maar ik kan het niet lezen. Nee? De 16e eeuw schrift... Ja. Heb jij paleografie gehaald? Maar ik weet niet of ik het dan wel zou kunnen. Met koning? Je moet het eigenlijk ook zelf kunnen. Met Jantje. Jantje. Maar Ik wil het wel doen. Uh, ik moet er zo denken. Nou zit er niemand meer bij de telefoon. Gabi zit er toch? Die is door Bart de Rode weggehaald. Wie denk je dat er voor de deur zat toen ik thuis was? Is Bart er niet? Nee. En mevrouw ja. is vandaag ook vrij, dus ik heb niemand. Ik kom. Dag, had. Regent het nog? hoorlijk. Waar is Wichbold nou weer? Ja, die meldt zich altijd ziek als de vries met vakantie is. Want dan moet hij ook nog de telefoon bedienen nou, en daar is hij niet voor aangesteld. En Bekenkamp dan? Bekerkamp is ook ziek. Dan blijft alleen Goud over. Ja, maar dat wil Koos niet meer. Wat is dat voor onzin? Zolang de vacature Meijering geblokkeerd blijft, wil hij geen medewerking meer verlenen. Is Koos er? Koos is in Denemarken bij zijn vriendin. Dan zal ik tegen Goud zeggen dat hij waarneemt. Wacht nog even, ik stuur hem naar je toe. Meneer Meneer Goud. Dag meneer Koning. Dag Lies. Dag Maarten. Meneer Goud, de vries is met vakantie en Wichtbold is ziek. Zou u vandaag beneden de honneurs willen waarnemen? Dat zou ik wel willen, maar meneer Rentjes heeft me dat verboden. Maar wat vindt u zelf? Ik vind het wel prettig werk. Niet vervelend? Nee, ik mag het alleen niet meer doen. En dat werkt, daar. kunt u dat ook beneden doen? Dat kan ik ook best beneden doen, ja. Goed, dan heb je dat werk dan naar beneden, dan dus zal ik een briefje op het bureau van Rijntjes leggen. Maar krijg ik daar dan geen moeilijkheden mee? Nee, die krijg ik. <laughs> u hebt gedaan wat u kon. Juffrouw Bougelijn zit op u te wachten. Dag, Mark. Hey. Koos en Elke zijn er niet? Ik weet het. Kors. ...nord gedwongen de hulp moeten inroepen van Goud... ...omdat er niemand anders was die wichtbold en de Vries kon vervangen. Goud heeft mij met nadruk op gewezen dat jij hem dat verboden hebt. Hem valt dus niets te verwijten... ...en mij eigenlijk ook niet. Maarten...